Waiting, and it's no good.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 Wat tot vorm komt, heeft een blauwdruk, uh, gaat eraan vooraf. Ja, en echte materie, hè, zoals ik voor een voorbeeld gaf: een kast, mm -hmm. dat wordt lastig waarschijnlijk, want er zit weinig energie in. Ja, dus dat dan hangt het een beetje van de kast af. Waarschijnlijk. Ja. <laughs> ja, als je nou zo'n Harry Potter kast ja, hebt, ja, dan zal er van alles ja, in zitten. Zo'n hele kleine kast waar je stapt dat je in een kasteel. Ja, een precies. Beetje... ja, Ja, daar zit heel veel groot energie in. Ja. ja.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 Oké. Okay. Wilke, wil jij het volgende nummer? Uh... Ja, het volgende nummer is eigenlijk een remix van het uh, nummer wat we net hebben gehoord. Dat was de originele opname, hè, dus van de, de, de instrumenten. En ik heb vervolgens samen met een componist een remix van gemaakt om een meer ambient-achtige danssfeer te krijgen. Nou, swingen. Ja, nou, hoop ik. <laughs> Goddess, Fractals of awareness expanding outside of time. Dance your dance within me as the universe is unfold.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 Er zijn uh, uh, gedichten en boodschappen aan toegevoegd. En er is muziek bij gemaakt. Hmm. Ja. Ja, dat, dat, heb jij dat ontwikkeld of gemaakt? Uh, of nou ja, nou nee, ja, dit is uh, pure inspiratie geweest. Op ah. een uh, ochtend. Uh, <laughs> ja, precies. Ja, inspiratiewoordje gegeven. Hè? Ja.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 From the center We come, And to the center We go Whatever your race Or your color We all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 uh, dienstbaar aan de grote schepper. He, dus als de hele natuur. is geschapen. vanuit de. de mind en de. en de liefde van de grote schepper. Ik okay, weet niet of dit uh, wat helpt. Is het helder, Tony? Ja, zeker. Ja, well. zeker. Dit is helder. Rijst mij een heel klein andere vraag. Op. Heel kort dan? Oké. Okay.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 Lieve luisteraars, dan komen we nu weer bij de agenda van de komende maand, die Herman zo bloedig heeft samengesteld. Omdat mijn internet kapot was en zijn printer hebben we, kwamen we hier aan helemaal zonder agenda. Ze zo heeft Herman weer heel snel zijn laptop gehaald, dus ik heb nu een laptop op mijn bureau staan. We beginnen bij Swingstation Strandfeesten. Ik moet zeggen, het blijft toch nog steeds een feest om daar naartoe te gaan.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 nou, ja, nogmaals, het wordt een hele mooie avond. Uh, zeer inspirerend om het woord ja. te gebruiken. Ja. Nou, luisteraars komt allen. Nou, dit was de agenda. Wilt u nog wat nalezen? Dan uh, kunt u het uh, nalezen op www.inspiratieradio.nl okay. Ja, en dan uh, gaan we nu naar uh, de afronding alweer. Nou Wilka, het zit er, uh, het zit er weer op. Ik wil je heel erg bedanken voor vanavond. Ik vond je een hele inspirerende gast. Dankjewel. En uh, ik hoop echt vanuit het bodem van mijn hart dat ik je nog een keer uh, mag ontmoeten. Nou, in, dit, uh, wat fijn. in dit leven. Ja. dan niet voor de microfoon. Ja, nou, iets gelijks. Dankjewel. Ook Herman natuurlijk uh, heel erg bedankt.